Zelf gezegd, en hij staat nu op de loopband en hij loopt een stukje mee met uh, jouw top-Kenianen. Uh, top op zijn uh, afgetrapte sportschoenen die inderdaad, zoals hij zei, al een jaar of vier uh, oud zijn. Maar hij loopt, uh, hij loopt er nog redelijk vief bij. Jij loopt ook marathons, geloof ik. Nou, ik loop ah, al halve, hard. Hè? Halve. Op twee keer per week uh, loop ik anderhalf ja. uur hard. Ja. En uh, het is heerlijk. En ik heb, zeker als je zelf uh, af en toe hard loopt... dan. Dat is natuurlijk niet in vergelijking tot wat deze mensen doen. Maar het is zo ongelooflijk zwaar wat zij doen. Met name zo'n hele marathon. Ja, Martin en Vivian weten er alles van. Ja. Er wordt wel eens makkelijk over gesproken. Maar het is echt het allerzwaarste wat er is. Nou, we gaan Martin en Vivian weer even daarbij betrekken. Want we komen nu toch wel zo'n beetje... Uh, nou, laten we zeggen in de buurt van de Koolsingel. Wij zitten er al. Zij komen er straks aan. Keniaan en Vivian, wat denk je? Uh, kijk, Vincent Kiproet is een jongen die ze heeft zich echt heel serieus voorbereid. En uh, hij, vorig jaar was op rond de 30 kilometer, is hij moeten stoppen. Moest hij zijn uh, inlegzolder uithalen. En dat was dat hij toch nog derde werd met een achterstand die hij moest inhalen. En hij gaf ook aan, gewoon in de interviews, van... Hij heeft zich hier serieus op voorbereid. Hij onderschat niemand. Uh, en hij zegt zelf als over de dag zelf, ja... Alleen deze dag bepaalt. En ik kan er van tevoren me druk om maken. Het enige wat ik kan doen is serieus voorbereiden. En ja, ik denk, ja, het ziet er wel heel spannend uit. Ja, um, ja goed, je weet. Dit, dit gaat echt, ze hebben alle twee pijn. En, en, en wie, kan okay, het me, ja, wie kan het meest afzien? Wie heeft net nog een beetje meer over? Het wordt gewoon dadelijk spannend. En de mensen die denken, waar blijft het nieuws van 1 uur? Uh, dat, dat wordt even uitgesteld, het NOS Nieuws vanuit Hilversum. Om de finish op de Kool Single natuurlijk mee te beleven op Radio 1, de nieuws- en sportzender. Marti en Kati, jij kijkt ook naar het beeld. En wat denk jij? Ja, het wordt heel spannend. Hè. Het is hier altijd uh, geweldig, die laatste 1500 meter. Dan ga je zo, kom je zo dicht bij de Kolsinger, dan wordt het heel erg druk. En je ziet ze nu gewoon naast elkaar lopen. Dus dit wordt weer echt een finish zoals ze heel graag willen. Uh, en ja, gaat die laatste kilometer toch nog weer richting 2 minuut 50... dan komen ze toch nog heel dicht bij die 2 uur en 5 minuten. Ja, maar ja we hopen altijd op een wereldrecord. Hè. Dat is altijd een leuke houvast. En het kan misschien als alles meewerkt. Ja, maar dat is net wat Vivian zei. Het deelnemersveld uh, was daar wel na. Ja. Er zaten echt een, een paantal jongens bij uh, die dat uh, hadden gekund. Maar ah ja, misschien dat het weer er toch net niet naar was. En uh, ik denk dat de spanning nu toch heel veel vergoed. Ja, wat moet het heerlijk zijn, Vivian, om op zo'n cold single dadelijk aan te komen. Ja. ja, dus. Je hebt dat het ervaren het... ook, Dat ja. als Martin natuurlijk. De, die, de, het publiek wat daar, daar staat, ook al, je, je vergeet aan alles. Want er staan zo massa's staan te juichen. En ze juichen daar dadelijk tot vier, vijf uur. Voor de laatste lopers die binnenkomen, of het nou toplopers zijn of recreanten. Het publiek op de Coltsingel is altijd enthousiast. We gaan even bij Jules kijken. Jules op de Coltsingel. Jules van der Wart. Ja, ik sta op de coaching met Mario Cadix. Uh, Mario, even één vraagje tussendoor, live in de uitzending. Uh, hoe staat het ervoor, denk jij? Want raak je je uh, nou Ga je die krijgen en raak je je verzekering kwijt? Uh, nee, de wereldrecord gaan we niet uh, halen. Maar uh, ik word nu even die kant op gevraagd. Maar de wereldrecord uh, zie ik niet 1-2-3 gebeuren. Maar het wordt wel een hele spannende strijd. Dus dat betreft uh, heel erg spannend dat wie er nu gaat winnen. Oké, okay, succes zometeen. Dankjewel. Mario Cadix, de organisator, de directeur van de marathon die de apotheose gaat beleven. En wij via Andy. Ik weet niet of ik het... Ja, ja, uh, het is uh, nu... Uh, gaat het gebeuren? Want we krijgen een uh, tussensprintje van Wilson Chepet. De Keniaan. Hij probeert er door te gaan. In de laatste paar honderd meter. Want we hebben 41,5 kilometer erop zitten. Twee uur, 3 minuten en 33 seconden zijn er gelopen. Uh, het gaat hard. In die laatste kilometer, want Kiproetou kan het niet meer bijhouden. De eindsprint is ingezet door Wilson Chebet, geboren 12. 7. 85. Vorig jaar tweede uh, uh, bij de Marathon van Amsterdam. En dat is een uh, goede tijd hoor, 2.06.12. Maar die tijd gaat hij hier in Rotterdam verbeteren. Hij begint aan de absolute eindsprint en komt zo dadelijk richting de Koolsingel. Hij uh, heet voluit Wilson, kwam bij Chabet... Hij debuteerde vorig jaar in Amsterdam op die marathon en hij waagt zich nu voor de tweede keer aan die 42 kilometer en 195 meter en gaat hem binnen. Niet in een wereldrecordtijd, maar als ik het zo zie, dan kon het nog net onder de twee uur en vijf minuten worden dat Wilson Chebet uit Kenia over de finish gaat komen... en de, de 31e editie van de Rotterdam Marathon gaat winnen. Heel veel mensen op de koolsting, want met vlaggetjes, met vaantjes... die natuurlijk deze man toejuichen. Want je loopt ongeveer 20 kilometer per uur hard. Dat is al moeilijk om bij te houden op je fiets. Laat staan dat je het zelf moet lopen. Hij loopt het gewoon heel simpel uit, zo lijkt het. Wilson Chebet uit Kenia... Gaat nu de laatste bocht zo dadelijk in en dan komt hij op de goal single uit. In een tijd die nou, dan wel boven de twee uur en vijf minuten is. Dan is het toch wat langzaam gegaan in de laatste tijd. En komt er uit de achterhoede toch nog Kiprutu terug. Nee, het beeld uh, uh, maakt dat het uh, erop lijkt alsof hij dichterbij komt Kiprutu. Maar dat lukt niet. Chebet gaat hem binnen. Hij is aan zijn laatste paar honderd meter bezig. Wilson Chebet Gaat tussen de hagen van toeschouwers door en ziet dan in de verte de finish. Wat heet in de verte? Nog een kleine 50 meter te gaan. En dan komt hij al met links en rechts de hand omhoog. Hij heeft het over de finish in 2 Natuurlijk een geweldige tijd, maar het is iets minder dan een minuut langzamer dan het parcours-record. En anderhalf minuut langzamer dan het wereldrecord. Hij valt in de armen van Mario Cadix en hij zal ook best wel tevreden zijn. Want het was een mooie marathon weer die heel lang heel spannend was, maar uiteindelijk gewonnen wordt... Door de man met het nummer 5. Wilson Chibet en Vincent Kibrutu is tweede geworden. Op de nummer 3 moeten we nog een tijdje wachten. Even een korte reactie, Marty uh, ten Katen. Ja, de, de eindtijd valt me toch een uh, heel klein beetje tegen. Want Allo, ik, die man ik... heeft 42 kilometer ja, gelopen. Ik, ze waren elkaar echt aan het, uh, aan het opjagen en leek het. Ja. Maar goed, dat bleek toch niet uh, zo te zijn. Maar ja, goed, 2 uh, uur 5 en een beetje, wat praat je over? Ja, en Vivian? Ja, het, is, het was vrij chaotisch, het uh, tweede deel van de wedstrijd. En misschien heeft het toch veel kracht gekost. Maar goed, 2, 5, 26 is nog steeds geen slechte tijd. Maar ja, als je gaat voor een wereldrecord... is het misschien een beetje teleurstellend voor de organisatie. Maar ik denk de 2, 5 dan doe je het nog steeds heel goed op de wereldranglijsten. Ik, uh, ik hoop in het komende uur van de perstribune... graag van jullie te horen hoe die mensen zich nu voelen. Als je zoveel kilometers loopt, dan kapot over de finish komt... Wat, wat voel je nog van je benen en wat voel je er vooral de komende weken van? Kees Grimbergen nog even. Kees, je hebt op de loopband gestaan. Je mag zo naar Utrecht-Vrije Weet je al uh, wat je tijd was? De, de, de, vijf moet... minuten? Vijf ja, ik minuten. Heb je vijf minuten Dat is geen punt. Dat heb je gedaan. <laughs> ja. Dat heb je volgehouden. Ja. Je hebt 700 meter gelopen. Nou, dat is uh, mager. Maar ja, nou, ja. Het is, het is, uh, ik, ik ga op tweede paasdag <laughs> ga ik de 10 kilometer bij de Utrecht-marathon doen. En uh, dan zet ik toch wel in op pak een beet 1 uh, ja. kilometer per 6 minuten. Ja. Dus dan uh, moet er, nog, wat, er moet nog wel flink getraind worden dan eventjes. Ja. Vivian, om, uh, om het in perspectief te plaatsen van wat er vandaag gebeurd is. Vivian Ruiters die liep 1,25 uh, kilometer. Dus dat is uh, snel uitgerekend 550 meter meer. Ja. Dat is je een vrouw, Kees. Ja, ik, nee, ik herken Ken dat je? ik. <laughs> ik heb leren te verliezen in de ik. <laughs> Geeft niks. Uh, ik dank je wel, Kees. Mooie, mooie sportmiddag. Verder nog in Utrecht mogen ja. de beste winnen. Zeker. En jij hebt ongetwijfeld je favoriet. Uh, hier is het uitgestelde NOS Nieuws van klokslag 1 uur. De Mexicaanse stad Ciudad Juárez is de gevaarlijkste stad ter wereld. Wij zijn dus nu op het uh, plein voor de kerst. en uh, de gids Judith legt uit dat dit de plek is waar uh, heel veel vrouwen verdwijnen.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 Goedemiddag, het uitgestelde nieuws van 1 uur en het is nu bijna 10 over 1. Met de volgende onderwerpen, Alfa aan de Rijn herdenkt het Bloedbad Winkelcentrum. Nederland teleurgesteld over afketsen, Ice safe deal en Louis van Gaal nu al weg bij Bayern. Het weer, een zonnige lentedag met later wat sluierbewolking. Op de Wadden wordt het vanmiddag een graad of 13, in het zuiden rond de 21 graden. Ook morgen is het zonnig en warm, de dagen daarna een stuk wisselvalliger. En met maximaal 12 graden ook een stuk frisser. Alphen aan de Rijn. Een dag na de schietpartij in Alphen aan de Rijn... zijn veel inwoners van de stad in rouw. Bij het winkelcentrum De Ridderhof... waar de 24-jarige Tristan van der Vlis gisteren zes mensen doodschoot... liggen enkele bossen bloemen en zijn kaarsen aangestoken. Ook werd er tijdens een kerkdienst stilgestaan bij de slachtoffers. Wij spreken u, God, aan uit de diepte van ons verdriet en onze hulpbehoevendheid. Ontferm u voor alle mensen die gisteren zijn gedood door die schietpartij... Wees bij de familie en de nabestaanden. Verslaggever Karin Alberts is in Alphen aan de Rijn. Voor het kerkelijk centrum De Bron. Gisteren was het hier heel erg druk. Een paar honderd mensen zijn opgevangen. Maar vandaag is het opvallend stil. Het is niet helemaal per ongeluk. Er hangt hier ook een groot politielins, mevrouw uh, Erna Teulen. Um, Terwijl u het liefde open zou zijn volgens mij. Ja, ik heb vanochtend uh, toch een aantal mensen gesproken die hier kwamen... die niet op de hoogte gesteld konden worden. Zo'n 25 mensen, denk ik. Die kwamen gewoon voor de dienst of de mis? Ja, die wilden graag naar de viering. En er was ook een speciale viering voor kinderen... die zich voorbereiden op de eerste communie. En ik merkte dat er ook behoefte was om samen te komen en nu juist een beetje saamhorigheid te voelen... en te bidden voor de mensen die het moeilijk hebben op dit moment. En ook om troost te zoeken, denk ik. Kunnen ze iets bieden? Uh, wat we kunnen bieden is uh, wat aandacht, een luisterend oor. Dus we blijven hier uh, een beetje hangen zo rond het uh, gebouw... voor zolang het nodig is. En uh, mensen die behoefte hebben, die, de bid, die kunnen de bidkapel inlopen... en die kunnen daar een kaarsje op steken... Uh, ja, met elkaar in gesprek. Dat, dat gebeurde vanochtend ook. Ja. Dus... En, en waar werd er dan over gesproken? Er werd gesproken over het uh, onbegrijpelijke. Dat iemand zoiets kan doen. En dat iemand, als hij uit het leven wil stappen, dat niet gewoon voor zichzelf doet. En ja, dat is erg genoeg op zich. Maar dan ook zoveel mensen in het drama meesleept. De hele dag zijn er op deze zender Radio 1 updates... over het nieuws rond de schietpartijen alfa aan de Rijn. Dit is het NOS-journaal met Ewout de Jong. De inwoners van IJsland hebben de nieuwe I Safe deal afgewezen. Bijna alle stemmen van het referendum zijn gesteld... en 59 procent van de IJslanders heeft tegengestemd. Nederland en Groot-Brittannië hebben geld voorgeschoten... dat spaarders nog te goed hadden van de failliete IJslandse internetbank I Safe. Met die deal zou een bedrag gemoeid zijn van 3,8 miljard euro... Correspondent Rolien Kreton. Rolien, eh, komt de afwijzing van de IJslanders als een verrassing? Ja, het is wel verrassend omdat de afgelopen weken... volgens de peilingen een meerderheid voor het akkoord eh, wilde stemmen. Maar dit is natuurlijk wel een heel duidelijk signaal... van de IJslandse bevolking veel IJslanders die zeggen, ja, we willen niet opdraaien voor de fouten van een klein groepje investeerders en bankiers die in hele korte tijd uh, steenrijk zijn geworden en veel te gro grote risico's namen. Dus ze zeggen, ja, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Um, en er wordt ook gezegd, als wij die terugbetalingsregeling accepteren, dat is net zoiets als een misdaad bekennen die je niet hebt begaan. Dus voor veel IJslanders is dit een uh, principezaak geworden. Ja, en Wat gaan Nederland en Groot-Brittannië nu doen. nou, de tijd van opnieuw onderhandelen is echt voorbij. Ja. Dat heeft de Nederlandse minister van financiën vanochtend ook heel duidelijk gezegd. En dat is ook wel begrijpelijk, omdat ze zijn hier nu al twee jaar mee bezig. Uh, telkens uh, hebben die drie uh, landen een akkoord bereikt en wordt er vervolgens weer weggestemd door eerste IJslandse premier en vervolgens door de bevolking. Bovendien is dit een vrij gunstige deal voor IJsland, dus ja, betere, uh, betere voorwaarden voor IJsland zitten gewoon niet in. Wat er dan overblijft is dit conflict voorleggen voor de rechtbank uh, en dat zal waarschijnlijk dan de rechtsorganisatie van de EFTA worden. Dat is het samenwerkingsverband tussen IJsland en de EU-landen. Ja. ja, het, het zal voor, voor IJsland zelf ook uh, geen, uh, geen goede gevolgen hebben, denk ik, hè? Nee, dit, is, dit kan heel nadelig uitpakken. Kijk, zo'n rechtszaak, uh, om te beginnen, uh, is heel erg nadelig voor IJsland... omdat de kans groot is dat IJsland die rechtszaak verliest. Dus dat betekent slechtere voorwaarden... Uh, bovendien kan zo'n rechtszaak jaren gaan duren en dat betekent een grote onzekerheid. De IJslandse premier heeft vanochtend al gezegd dat ze uh, bang is voor economische en politieke chaos. Ja, ja en dat is wel duidelijk, omdat uh, buitenlandse investeerders zullen wegblijven. Er zijn nog steeds gezinnen die torenhoge schulden hebben. Ja. Er is een hoge werkloosheid. Dus uh, ja, het zal nu allemaal worden vertraagd, het economisch herstel. Bovendien is er nog de IJslandse aanvraag voor de EU. Dat zal ook. Worden uh, vertraagd. Dus ja, de gevolgen kunnen echt heel erg nadelig voor, voor IJsland uitpakken. Oké, okay. dankjewel, uh, Roening Kriton. Dan, na... Dan gaan we nu naar uh, Rotterdam en die houtkamp. Ja, de Rotterdam Marathon is zojuist gefinished. Keniaanen natuurlijk op kop voor de dertiende keer op rij. Een Keniaanse winnaar met Chabet, Kipruto als tweede, de Chiaze als derde. En de eerste Nederlander is ook over de finish gekomen op de, ik dacht, achtste plaats. Koen Rijmakers in 2.13.41. En in die tijd, met die tijd is hij teleurgesteld, want hij wilde veel en veel sneller lopen. Maar dat is niet gelukt. Het was niet zijn dag voor Koen Rijmakers. Wel een top tien klassering in 2 uur, 13 minuten en 41 seconden. En die houtkamp. In Syrië zijn gisteren tientallen doden gevallen bij nieuwe protesten tegen het regime van president Assad. Volgens Syrische mensenrechtenorganisaties schoten oproerpolitie in de zuidelijke stad Daraa zeker 26 betogers dood. Ergens anders kwamen twee mensen om. In Daraa schoot de politie op de betogers na de begrafenis van activisten die vrijdag werden doodgeschoten. De staatstelevisie zegt juist dat telkens politiemensen het slachtoffer waren van geweld. Maar de informatie uit Syrië is nauwelijks te controleren... omdat journalisten er niet welkom zijn. Louis van Gaal is ontslagen als trainer van Bayern München. Van Gaal zou de club aan het eind van dit seizoen verlaten... vanwege tegenvallende resultaten, maar moet nu meteen weg. De clubleiding heeft dat besloten na het gelijkspel gisteren tegen Nürnberg. Daardoor heeft Bayern een achterstand van zes punten op de nummer twee... waardoor de kans op rechtstreekse plaatsing voor de Champions League... nagenoeg verkeken is. Assistent Andries Jonker neemt tot het einde van het seizoen... de taken van Van Gaal over. Hoofdpunten van het nieuws. Alfa aan de Rijn herdenkt de Bloedbad Winkelcentrum. Nederland teleurgesteld over afkeerse I-Safe deal. En Louis van Gaal mag nu al weg bij Bayern. Dit is Radio 1. Live vanuit het Manhattan aan de Maas. De perstribune van Max. Tot twee uur een verslag van de Rotterdamse Marathon. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, het is ruim kwart over één geweest. Omroep Max, de perstribune van vanochtend 11 uur op Radio 1. De Nieuws en sportzender, met heel veel over de 31ste marathon van Rotterdam. De mensen hier lopen gezellig in de zon te flaneren. Zitten op de terrassen of staan aan de rand van het parcours. Hier iets verderop, 50 meter verderop op de Koolsingel. Om te kijken naar de topatleten die binnenkomen. Want of ze nou een wereldrecord lopen of niet... Hun tijd is toch een, een tijd waar je u tegen kan zeggen. Want ga eraan staan. 42 kilometer en 195 meter. En die Houtkamp. En die. We hebben een winnaar. Ja, Wilson Tjabet. 2-0-5-26. Ja, het zou mooi zijn geweest als hij in plaats van die 5-R-4 had gestaan. Maar goed. Uh... Wat je al zegt, het is, een, een, het is zo zwaar. En ik had het net met, met Marty over. Uh, het weer heeft dan toch zijn tol geëist. Die, die 15, 16 graden die het uh, nu is, hoe gek het ook klinkt. Maar een graadje maakt gewoon verschil. Kibruto op de tweede plaats, op de derde plaats. De Chase, uh, allemaal Kenianen die het uh, heel goed deden... Die, uh, de ze is een Ethiopiër overigens, maar nummers 1 en 2 Kenianen. En op het scherm zien wij nog onderweg. En zij loopt nog steeds uitstekend hoor. Als ik het zo zie, ja het wordt natuurlijk moeilijker en moeilijker. Maar Hilda Kibet, de Nederlandse die als beste tijd 26-23 heeft, loopt heel sterk in het gezelschap van een Keniaanse debutante. Ongori. Zij moet nog een minuutje of acht, Hilda Kibet. En dan komt zij ook over de finish. En dan kan zij in ieder geval zich op gaan maken voor de Olympische Spelen van Londen van volgend jaar. Want zo goed als Zeker gaat ze zich daarvoor kwalificeren. Is verderop uh, van de commentaarpositie van Andy staat uh, Jules van der Wart in de buurt van het uh, stadhuis. Uh, ja, ik sta aan de finish uh, met Koen Rijmakers. Koen heeft zojuist gelopen een minuutje, of vier, vijf geleden kwam hij binnen. In een tijd van twee, en nog wat. Koen, uh, ik denk dat het een hele zware race was. Ja, klopt. Uh, we verloren al vrij snel uh, eigenlijk uh, het juiste schema uit het oog. En, uh, ja, daar maakte ik me in principe niet zo druk uh, over tot aan 15. Maar bij 20 en zeker bij een halve marathon zag ik dat we toch heel behoorlijk achterliepen op het schema 45 seconden. Nou, in principe uh, maak je dat niet meer goed. Maar ik wilde nog wel... Uh, ik merkte dat we een bepaald tempo hadden, maar dat tempo was net even 2 seconden per kilometer te langzaam. Dus op een keer heb ik zelf uh, geprobeerd het tempo aan te geven. Van dit moeten we lopen. Hij nou, heeft toch wel wat energie gekost, uh, die versnelling, maar ook uh, omdat ik overbleef met één haas. Toch een stuk in de wind. Dus daar heb ik wat energie verspeeld en dat brak me bij 2.33 toch wel op. Uh, ik niet meer, uh, had niet meer die energie die ik vorig jaar uh, de laatste tien eigenlijk door kon knallen. Nu was het best wel uh, zwaar de laatste tien uh, kilometer. Echt heel stuk ging ik niet. Maar het beste was er zeker wel vanaf. Dan weet je dat je 2-10 rond moet lopen om je te kunnen kwalificeren voor, uh, voor de Olympische Spelen van Londen volgend jaar. Hoe frustrerend is het dan dat die tijd steeds verder weg komt? Ja, nou ik, ik merkte dat halverwege dat het daar wel een redelijke tik kreeg toen ik zag 45 seconden. Dan moet je vervolgens 1-4-15 erachteraan lopen. Wat dan ten opzichte van die eerste helft 1-5-45 een versnelling is van anderhalve minuut. Nou, dat zit er eigenlijk niet in. Of je moet zoveel strijd hebben. Nou, die strijd ging precies op dat moment weg, want ik bleef alleen met mijn laatste haas over. Dus uh, ik zag al dat het heel moeilijk uh, ging worden. Plus wat we een beetje van tevoren hadden zien aankomen, gebeurde dat het uh, toch wel wat warmer werd natuurlijk in het uh, tweede uur. Dus dat maakte het toch, uh, toch wel heel lastig vandaag. Ja, dan zeggen Jos Hermes en Martine Katen zeggen ook van ja, uh, het zou beter zijn... dat de marathon wat eerder uh, zou starten... bijvoorbeeld om 9 uur al omdat het te warm wordt. Maar aan de andere kant denk ik... jij leeft ook in Kenia, dan ben je de warmte ook gewend. Ja, maar ik denk dat die Keniaanse jongens... en de Ethiopische jongens vandaag ook iets minder presteren... dan dat ze uh, graag hadden gedaan. Dus daar zie je toch aan dat... Ook al ben je de warmte gewend, uh, ideale omstandigheden zijn het niet. Ook al train je er altijd in, dat zijn uh, de beste omstandigheden voor, voor de marathon toch iets frisser. En uh, nou, nou ja, dat, dat, dat hoort erbij natuurlijk. Uh, we hebben het best wel aardig getroffen vandaag met het weer, dus daar mag je niks over zeggen. Maar uh, dat, dat heb je niet in de hand. Uh, al met al denk ik uh, dat ik kan zeggen dat ik uh, vandaag had er iets meer in gezeten, maar hij had zeker geen 2-10 in gezeten, of zeker niet onder de 2-10 in gezeten. Dus, uh, nou ja, dat, dat, dat is in ieder geval een, uh, een schrale troost. Ja. Het was eigenlijk te mooi weer om goed te presteren. Heb je nu nog wel een andere kans om je te kwalificeren voor de Olympische Spelen? Ja, ik heb nog voldoende kansen. Kijk, dit was de eerste kans. In het najaar uh, komt in principe nog een kans. En uh, ik wilde sowieso dit jaar een voorjaars- en een najaarsmarathon lopen. Dus die plannen ga ik niet wijzigen. Maar... Uh... Waar loop je dit najaar dan? Ja, of uh, in Nederland hebben we twee mooie marathons in oktober. Dat zijn uh, uh, Eindhoven en Amsterdam. Dus zal één van de twee worden, denk ik. Succes daar en ik hoop dat daar wel lukt. Dank dankjewel. Even door naar die Houtkamp. En die voor de eerste Nederlandse dame in het zicht. Jazeker, Hilda Kibet. Het wordt nog spannend of zij gaat winnen of dat het Ongori wordt. Phyllis Ongori, de debutante uit Kenia. Ze zijn op het laatste stukje en Ongori is aan het weglopen. Dat betekent dat onze grote vriendin Hilda Kibet het niet gaat winnen. Maar eigenlijk wint ze wel hoor, want ze loopt een uitstekende tijd. Zo rond de 2 uur en 24 minuten. En als je dan bedenkt dat haar persoonlijk record 26 23 is, dan heeft ze een werkelijk fantastische marathon gelopen. Want we hoorden dat Koen Rijmaker zal zeggen, die uiteindelijk tiende is geworden uh, in 13 40 dat de omstandigheden toch iets te warm waren. Jammer dat ze net niet gaat winnen, uh, Hilda Kibet. Maar, ik zei het ook al eerder, ze kan haar koffers bijna al gaan pakken voor Londen. Want met een, uh, nou ik wil niet zeggen een, een, een glimlach, het is meer een grimlach, komt ze nu richting de finish. Ze gaat de laatste paar honderd meter in tussen wat uh, uh, mensen die ook uh, goed hebben gelopen. Maar Hilda Kibet heeft nog Ongori in het zicht in uh, de verte. Maar die is toch iets te ver van haar verwijderd. Een meter of 20, 30 om die nog uh, te bedreigen. Maar heel belangrijk en heel goed. Hilda Kibet wordt tweede op de marathon van Rotterdam. Net boven de 2 uur en 24 minuten. Maar een prachtig persoonlijk record. En een hele mooie ticket gaat ze zichzelf. Uh, uh, cadeau geven richting de Olympische Spelen van Londen voor volgend jaar. We hebben haar ooit kapot zien gaan, figuurlijk, op de marathon van uh, uh, Amsterdam. Uh, toen ging ze huilend uh, over de finish. En nu gaat Ongori uh, over de finish in 2-24-20. En komt uh, Hilda Kibet even uh, erna ook over de finish in 2-24-26, 25-26. Prachtige prestatie van Hilda Kibet. Nog even over doorpraten met Vivian Ruiters, de dames, uh, Hilda Kibet, wat vind je? Ja, dat is prachtig. Kijk, als je ook ziet, uh, Hilda Kibet, die kwam dus halverwege door ongeveer op 1.12.38. Dat betekent dat zij dus gewoon een negative split heeft gelopen. En daar waar al die mannen dus eigenlijk kapot zijn gegaan en dus de tweede helft langzamer hebben gelopen, weet zij dus nog te versnellen. Dus het is echt een hele sterke prestatie van haar. En ja, inderdaad een mooi PR. En dat wat ze graag wilde lopen, heeft ze dus gelopen. Ze heeft niet... Te veel risico genomen. Ze heeft daar krachtig goed ingeschat. En dit levert dus een hele mooie tijd op. En gaan we haar in Londen op de Spelen tegenkomen volgend jaar, denk je? Ja, haar hoofddoel is Lums Spelen Londen. Zij zal ook niet bij de WK in de Gaulle in augustus starten. Zij dus kiest echt ervoor om helemaal zich op Londen te richten. En even Marti, Marti Tenkaten. Uh, je hebt ook uh, meegekeken natuurlijk. Koen Ramakers heeft het niet gehaald, niet limiet. 2-10 was het, hè, geloof ik. Nee, uh, Koen heeft er ja, eigenlijk vanaf 10 kilometer... liep hij achter ja. de feiten aan, is er niet meer in de buurt geweest. En uh, ja, de, een heel ander verhaal. Hilda uh, gewoon uh, nu uh, ja, helemaal uh, ja, gekwalificeerd... Uh, of genomineerd voor de Olympische Spelen. Dat zal volgend jaar een kwestie zijn van vormbehoud tonen. En dan kon zij toch ook nog wel eens... Uh, ja, daar heel goed gaan presteren. Want ik bedoel, dit is uh, geen kinderachtige tijd, 2-24. En als je met name nu ziet, die laatste 2200 meter, hoe hard ze die heeft gelopen. En zij, ik denk dat zij de beste was uh, in deze wedstrijd. Die andere dame die liep uh, ja, met haar mee. Maar uh, als Hilda ja, gekozen had om tactisch te lopen, het laatste stuk had ze hem gewonnen. Maar dan was de eindtijd weer iets minder geweest, dus uh, dit was heel goed. Het uh, fietsen, het fietsen in de kop van Frankrijk, een stukje België, een stukje uh, Vlaanderen. Nou, ik weet eigenlijk niet precies of het Vlaanderen wordt. Sebastian Timmerman. Net niet, net niet. Maar ze komen er wel in de buurt straks in de volle finale. Over een uh, hele lastige kaseistrook trouwens. Carrefour de Larbre. En dat ligt zo'n beetje inderdaad uh, tegen België ja, Nu zitten ze nog een stukje zuidelijker. Met een kopgroep van zeven. We hadden er acht. Er is er eentje uit weggevallen aan lekker band. David Boucher was uh, de Fransman die lekker reed rijdt voor een Belgische ploeg. Maarten Charlinghi zit nog wel in die kopgroep. En doet het goed de Nederlander. De uh, knecht dus van Sebastian Langeveld en Lars Boom. Oud mountainbiker. En hij weet dus wel hoe hij met zo'n fiets moet laveren over de kasseien. Dat is hij wel gewend uit het verleden. Charlinghi dus in die kopgroep met Elminger, Angoulvan, Sojbert, Veilleux, Charlinghi uh, dus Oliveira en Mitchell, Dokker, Boucher daaruit weggevallen, maar staat op punt om weer aan te gaan sluiten, want heeft nog maar 15 seconden achterstand en daar rijdt Boucher met een ploeggenoot, André Grijpel, de sprinter, kopman eigenlijk zou je kunnen zeggen, bij de Belgische Omega Pharma Lotto ploeg. Koen de Kort, een tweede Nederlander dus, goed voorin de wedstrijd aanwezig van Skill Shimano en de Sloveense kampioen Stangelje. Die vier staan op het punt om aan te sluiten bij de zeven koplopers. En als dat gebeurt, krijgen we dus elf man aan de leiding. Maar die hebben hem op hun beurt maar een, een minuut zo'n beetje voorsprong op het peloton. Waar werkelijk van alles gebeurt. De ene valpartij na de andere. De ene lekker band na de andere. We zagen dat Björn Leukemans, de kopman van Vakant helemaal achterin reed. Werd al een keer opgehouden door een, een valpartij. Silver Chavanel, de Fransman. Een van de kopmannen van Quickstep. Ploeggenoot van Tom Bonen. Heeft van Ban van wiel moeten verwisselen. Heeft een keer lek gereden. En zo rijdt uh, ook Steegmans daar achterin. Ook uit die quickstep ploeg. Er gebeurt veel in deze parijs Roubaix. Voorin en achterin. Nu weer een uh, poging van uh, tot ontsnapping van Luca Paolini. Dat gebeurt dan bij het peloton. Terwijl vooraan de samensmelting een feit is. De vierman sluiten aan bij de zevenman. Dat betekent dus dat we een kopgroep hebben nu van elf renners in deze parijs roubaix met nog 122 kilometer te koersen. Tot aan die uh, mooie wielerbaan in Roubaix Waar het langzaam maar zeker wat drukker begint te worden met het publiek. Maar het is een mooie wedstrijd om naar te kijken. 11 man dus aan de leiding, 122 kilometer afgelegd. Uh, hoeft nog te rijden, moet ik zeggen. Dat betekent dat we op weg zijn naar zone nummer 21. 21 kastijstroken dus nog te gaan. Zul van der Wart, Zul. Uh, ja. van de, de, de dames. Hè? Ja, bij de dames, bij Hilde Kebet. Uh, ze heeft net een fantastisch uh, record gelopen. En je hebt je gekwalificeerd Fals voor, uh, voor de Olympische Spelen. Van, ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Ik uh, ben heel tevreden. En ik heb uh, heel goed gelopen vandaag. Vorig jaar heb ik 2 uh, uur 26 gelopen. En vandaag 2 uur 24. Ik ben heel tevreden. En het uh, ging heel goed. En uh, ik heb ook voor de Olympische Spelen. En uh, ja, dat is mooi voor mij. Ja, want jij, jij je, je hebt een persoonlijk record. En uh, andere jongens, maken, ruimmakers, redden dat niet. Uh, hoe kan het dat jij dan wel een persoonlijk record loopt? Uh, ik heb uh, de eerste half... 1 uh, uur, uh, uur, uh, uur... 12 uur... Eén uur twaalf gelopen. En dan de laatste half heb ik heel snel gelopen. En ik heb getraind, goed getraind in Kenia. En uh, ja, ik voel me heel goed vandaag. En ik ben uh, ja, tevreden. Uh, wat betekent het nu? Ga je hierna nog een marathon lopen? Of zie je eerst volgende pas uh, de marathon van Londen? Eerst ga ik na marathon lopen. En misschien in Berlijn of uh, Amsterdam of uh, New York. En uh, ja, ik moet ook uh, voorbereiden voor de spelen. En ik denk dat ik op kans heb twee uur 24... Heb ik kans en ik hoop volgend jaar kan ik sneller en ja, ik ben tevreden. Je moet nu gaan en je moet je spieren loslopen. Hè? Sorry, je, je moet nu weer gaan lopen, hè, want je moet je spieren een beetje losmaken. <laughs> ja, klaar, een beetje. Kijk, ben je dank. Dank je wel. Heel dank, Kibet, die, uh, die tevreden is over de, de mooie marathon die ze in Rotterdam heeft gelopen. Het is half 1. Het is uh, tijd voor het nieuws, Bert van Sloten. We doen er een uurtje bij, Goverd. Het is half twee op continuance.nl wordt volop gereageerd. We hebben het over de gebeurtenissen in Alphen. De mensen zijn verbijsterd. De vraag waarom is de meest gestelde vraag. En dan staan er heel erg veel uitroeptekens bij. De nabestaanden wordt veel sterkte toegewenst. Maar er zijn ook verhalen van mensen die net uit het winkelcentrum waren vertrokken en zich echt rot waren geschrokken. Er komen ook beelden op internet van de politie die volgens getuigen veel sneller te plaatsen was dan Gisteren her en der werd uh, gesuggereerd. En we horen ook een getuige die vanaf het balkon alles heeft gezien. Het was een mooie, zonnige, rustige dag. En opeens hoor je dan een heleboel geluid en een heleboel herrie. En dan denk je van ja, wat gebeurt er? Uh, lijkt me of er geschoten wordt.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 daar even neer te zetten. Bedoel, ja, dat die een halve tek krijgen, dat kan ik me ook nog iets voor voorstellen. Ik zeg, wij hebben het al, dus ik denk dat als je snel wat ouder bent hier. Een ooggetuige van de gebeurtenissen van gisteren... de schietpartij in Alphen aan de Rijn. Het hele filmpje, want er zijn nog veel meer mensen te zien... staat op nos.nl. Dat is zo'n live blog met alle gebeurtenissen in chronologische volgorde. Ondertussen wordt er trouwens druk overleg gevoerd... nog tussen de driehoek, het Openbaar Ministerie, de Politie en de Burgemeester. Daar krijgen we later vandaag nog mededelingen van... En via Twitter en de sociale media wordt opgeroepen om vanavond om negen uur... met een kaars naar de Ridderhof, het winkelcentrum, te komen. Het is de bedoeling om een grote menselijke kring... rond het winkelcentrum te gaan vormen. Op internet trouwens beginnen nu ook foto's te circuleren van de dader. Moet u zelf maar even gaan zoeken, Govert. Dat is het laatste nieuws over Alphen aan de Rijn. Ik dank je wel, Bert van Sloten. En daarmee werd het drie minuten over half twee... Max, de perstribune vanuit Rotterdam rechtstreeks sinds vanochtend 11 uur... naar aanleiding van de 31ste marathon van de Maastad... die zojuist de bekroning heeft uh, gevonden bij de mannen en de vrouwen... bij de wedstrijdatleten. Moet zich voorstellen, in de loop van de middag... nog urenlang zullen mensen binnenkomen om, uh, om tevreden te constateren... dat ze de ellenlange afstand naar tevredenheid hebben afgelegd. Marti Ten Marti. Uh, ik wil toch van je weten, we horen net Hilda Kibet praten, we horen ook Koen Ramakers praten. Alsof ze net zijn opgestaan, zo makkelijk gaat dat. Maar hoe voelen ze zich fysiek? Ja, ik denk dat uh, Koen zich fysiek uh, het vervelendste voelt. Uh, Hilda die, ja, die zal zich fysiek even goed voelen, want het is uh, heel erg goed gegaan uh, qua eindtijd. En dat, dat, dat goed voelen, dat gaat, ja, dat gaat deze dag valt dat nog wel mee. Uh, zeker Hilda, die wordt van het een naar het andere meegenomen. Die zal naar de persconferentie gaan, dat soort zaken. Uh, vanavond uh, goed eten en drinken. En dan morgen vroeg, uh, dan is het een heel ander verhaal. Uh, oh. Ja, ik had dan heel vaak... Vertel eens, wat is jouw overkomen? Ja, ik had dan bijna heel vaak dat ik uh, bijna niet... Uh, ja, je moet s'nachts eens een keer naar de wc of zo. Dat, uh, dan denk je al van, jeetje, ik ben zo stijf als een plank aan de achterkant uh, van de benen vooral. Het is vooral die achterkant van de benen. En dan uh, probeer je s ochtends uh, naar beneden te komen en dan... Uh, ja, dat, dat, dan ging ik achter ze voor de trap af, anders ging het gewoon niet. En hoe lang duurt dat? Ja, dat duurt een dag of uh, twee, drie en dan wordt het steeds beter. En dan, uh, als het volgende weekend het dan weer aankomt, dan zeg je lichaam ook van... Uh, ga nou maar weer een stukje hardlopen en dan ga je maar weer. Ja, maar wanneer kun je weer een marathon lopen op topniveau als je zo'n prestatie... Als vandaag geleverd hebt? Nou, dat is wel goed uh, wat Hilda zei. Uh, kijk, als ze al nadenkt over een marathon. dan is dat een marathon in het najaar. En dat is, uh, heeft het over uh, september Berlijn. Dus eind september of begin november New York. En uh, afhankelijk van uh, haar herstel. en dat zal ze straks in mei, juni al merken. als ze de kortste, kortere wedstrijdjes gaat doen. Uh, zal ze voor een van die beide marathons kiezen. Dus de, je moet echt denken Een, een half, half jaar? Een klein half jaar, ja. Om, om weer zo'n topprestatie neer te kunnen zetten? Om weer zo'n topprestatie top neer te zetten. En uh, ja, kom je nog dicht, komt Hilda nog dichter bij, het, bij de absolute top... Ja, dan, dan duurt het alleen maar uh, ja. langer, dat herstel. Ja. En, en, en voor die mensen staat natuurlijk een batterij aan medische verzorging uh, klaar. Maar je zal recreant zijn. Je zal recreant zijn en uh, ja, je zult hier als recreant vandaag lopen en je loopt uh, 4,5 of 5 uur of zo uh, met deze weersomstandigheden. Dat is echt uh, heel erg lastig ja. en uh, ja, die nemen daar gewoon echt lang de tijd voor en die gaan dit najaar waarschijnlijk geen marathon nee. lopen. Zo so, Marty, uh, ik vond het fijn dat je onze gast wilde zijn vanaf vanochtend 11 uur met je deskundige toelichting op alles wat hier op dat parcours gebeurde. En aan het eind van de rit durf ik, durf ik je de vraag wel te stellen, wil je 5 minuten lopen? Ja, ja, we gaan nog even lopen op de loopband. Op de loopband. Oh, Oké. Okay. Ik zou zeggen, ga je gang. En ik ben benieuwd hoeveel kilometers jij uh, weet, uh, weet te passeren in, uh, in deze tijd. En uh, ik hoor dadelijk de uitslag. Ga je gang okay, en dank, en dank je. dat je hier was. Terwijl Marty dus naar de loopband gaat, duiken wij aan de hand van onze sporthistoricus Judith van der Voorin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 Ja, de, ik sta bij de finish. Het is nu 2 uur 38 en uh, 2 uur 39 zelfs voor de deelnemers die binnenkomen. Uh, Gerard Nijboer, daar sta ik naast. Uh, bondscoach uh, van de marathonatleten in Nederland. Uh, Hilde Kibet heeft een record gelopen en is gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Dus wat dat betreft een mooi resultaat. Ja, dat zit in de knip. Uh, dat was ook haar verwachting en dat heeft ze volledig ingelost. En ze heeft laten zien dat ze wat meer zelfvertrouwen heeft dan bij de eerste marathons, waar ze het toch heel moeilijk had. Vorig jaar in Frankfurt liep ze al heel goed en dan kon ze ook eindelijk goed doorlopen. En nu blijkt dat ja, die marathon toch wel iets voor haar is. Ze was even bang dat het ja, toch uh, niet zou worden op de marathon. Dat was wel haar droom. En uh, nu moet ze alleen, want ze is genomineerd, niet gekwalificeerd. Ze moet nog vormbouwd volgend jaar. Dat moet voor juni uh, gebeuren. Ja, dan mag ze naar Londen en ik uh, ga ervan uit uh, dat dat voor haar een peulenschil is. En wie weet hebben we volgende week in Londen, over Londen gesproken. Lona Kiplagat, die start waarschijnlijk Londen uh, in de marathon. Is niet in topvorm, maar het zou leuk zijn als deze twee, die ook familie van elkaar zijn, hè, zijn uh, nichten, samen uh, in Londen kunnen starten. Helaas uh, is het Koen Rijmakers hier bij de mannen niet gelukt. Uh, het scenario van de wedstrijd liep heel anders dan hij verwacht had. Een onregelmatige wedstrijd. Hazen die vroeg afhaakte en het tempo eigenlijk niet konden volgen. Hij was veruit de sterkste man uit de groep. En heeft toch een heel stuk alleen moeten lopen. Uh, maar goed, het staat er gewoon niet in. Hij heeft uh, pech gehad, hij krijgt nog wel zijn kansen. En uh, ja, 2-10, er zijn nog maar twee Nederlanders die dat gedaan hebben. Het is een hele kluif voor hem. Hij... Eentje staat er voor hem, Ja, maar goed, <laughs> dat is heel lang geleden. Dus het, wat ik ermee aan wil geven, dat het best wel een hele klus is voor een Nederlander... om zo bijzonder de 2-10 te lopen, want zo vaak gebeurt dat niet in de geschiedenis. Maar ik een grens dan niet ook van 210. Sorry? Grens dan voor deelname aan de spelen niet hoog? Ja, ja, dat, dat 2-10 is de limiet. Hè? Dus uh, vandaar dat ze daar ook op weg zijn gegaan. Maar goed, dan moet je ook wel alles mee hebben om uh, dat uh, te kunnen lopen. Hè? Want uh, in mijn uh, 20-jarige hardloopcarrière heb ik dat ook maar één keer gedaan. Dus wat uh, dat betreft is die kans niet zo groot. Maar kan het zo zijn uh, dat de limiet later wordt bijgesteld? Ik kan me voorstellen, vandaag heeft hij pech gehad. De haarsen uh, doen hun best niet. Uh, de weersomstandigheden zijn net anders. Uh, hij wil uh, in het najaar uh, mar de marathon van, van Amsterdam of van uh, Eindhoven gaan lopen. Uh, en misschien later nog. Krijgt hij daar een kans? En kan hij eventueel met, met zijn persoonlijke koor van 2-11 nog wat uh, op die manier naar te spelen? Nee, hele limit is limiet. Zo, zo geldt het bij uh, NOC. Da, da, daar hoef je niet eens over te praten. Daar kunnen we niet aan tonnen. Dat, dat is een afspraak die tussen Altecmini en NOC zijn gemaakt. Uh, allemaal in overleg. En, uh, het gaat er ook om van uh, kun je waarmaken dat je bij de beste 8 in de wereld komt. Nou, dat, dat zie je vandaag ook. Dat, dat heeft hij vandaag niet kunnen waarmaken. En ik, ik denk dat hij er gewoon voor moet lopen. Dat hij daar ook niet te veel mee bezig moet zijn. Uh, nou, als, hij het, als hij het redt, dan maakt hij ook een serieuze kans om in Londen geen uh, gek figuur te slaan. Want je gaat er toch heen om uh, goed te lopen. En uh, ja, als hij het niet haalt, uh, ik vind het toch mooi dat we Nederlanders hebben die op dit niveau mee kunnen. En zeggen van ik uh, zet mijn tanden erin. Je kunt ook al bij, uh, bij voorbaat. Uh, zeggen we, jongens, uh, ik, ik, ik doe het niet. Uh, ik ga lekker uh, voor mezelf uh, de dorpsloopjes doen. Hoge ambitie is uh, toch een, uh, ja, iets, iets waar ik erg waardering voor heb voor Koen. En uh, als je kijkt hoe hij vandaag ook gelopen heeft. Hij heeft heel wat Kenianen opgerold, ook in de laatste fase. En ik denk, uh, het is het toch wel goed dat we ook op dit front, ook al is het niet in Londen, uh, Nederland hebben staan. Die uh, ook in de top 10 van Rotterdam finisht. Even nog een vraagje over Hilda, uh, Kibet, uh, Lorna Kieplekat. Zijn zij uh, kandidaat om mee te doen uh, voor de Olympische titel? Ja, dat denk ik wel. Uh, ze hebben allebei de ambitie. Anders dan Koen, Koen ik blij zijn als hij als deelnemer naar Londen gaat. En ik denk dat uh, ja, Hilda en, en Lorna uh, toch met een plak naar huis willen. Dat, uh, dat is hun ambitie en dat, ja, dat zijn ze een beetje ook aan hun stand verplicht. Als je kijkt naar Lorna die voormalig beeld en Co-Houster is uh, op uh, verschillende afstanden op de Weg-Atletiek. Nou, dan, dan moet je ook de ambitie hebben om uh, voor het metaal te gaan. Ja, wat dat betreft is het ook leuk om bondscoach te zijn. Ja, uh, ik, ik, ik ben een bondscoach op afstand. Ik ben coördinator Weg-Atletiek. Ik was vroeger bondscoach. En dat betekent dat iemand anders straks in Londen het team zal afvaderen en niet ik. Dankjewel, Graag gedaan. Zul van der Wart en de bondscoach Gerard Nijboeren. Martie ten Katen, je hebt, uh, je hebt hard gelopen. Uh, vijf minuten. En je bent er moe van -on natuurlijk, hè? ondanks jouw getrainde status. Ja, maar ik heb nog niet zo vaak hard gelopen met, uh, met een uh, gewone broek aan, met, uh, met, de, met de sleutels en de, en de portemonnee in de broekzak en zo. Bedoel, uh, gisteren liep ik met een kameraad uh, 20 kilometer, liepen we 4 minuten 30 per kilometer. Nu liep ik, in, uh, ja, liep ik 12 kilometer per uur, dus vijf uh, dus minuten per kilometer. Ja, ja. Goed, uh, de volgende keer uh, ga ik met Vivian wel eens uh, de slag aan, maar dan kom ik ook in sportkleding. Ja, want Vivian, Vivian Ruiter die heeft 1,25 kilometer en 250 meter in vijf minuten. Het gebeurt zelden dat de dame de heren overklasten. Ja, maar dat is ook goed. Dus, uh, maar, als ik, ja, de volgende, ik wist niet dat Vivian in sportkleding kwam. Dus uh, anders was ik ook in, uh, in sportkleding gekomen. Ah, ik, ik durf het bijna niet te zeggen, maar collega Andy Houtkamp die zei... Ja, maar hij, die loopband heeft twee steunen. Maar het is de bedoeling dat je met losse handjes loopt. Ik uh, dacht, nou ja, volgens mij val je dan. Maar... Nee, maar dat, dat heeft, uh, heeft hij heeft goed gezien. Dat he? heeft hij wel goed gezien. Ja. Zo, maar is, uh, Want dan, dan til je jezelf een beetje op en dan uh, loopt de band wel, maar de voeten niet. Ja, maar goed, ik moest die, ik moest die benen wat laag houden. Maar die, die broek, die, die broek, die broek die werkte niet echt mee. Oh, nou, je zondagse broek. Oké, okay, Martin, ik, uh, uh, tof, ik vond het heel fijn dat je er wilde zijn bij ons. De afgelopen uren. Ik hoop dat je, dat je zelf ook een beetje genoten hebt van de zon. en van de marathon die aan je ogen zich ontrold heeft. Ik wens je een mooie zondag. Dankjewel. Graag gedaan. Kijken bij Parijs Roubaix. Kijken toch Serva's Knaven-visioenen. Uh, Ach, dat werden deze, was het Timmerman? Tien jaar geleden vandaag. Tien jaar geleden dat Serva's Knaven won. Maar dat was een hele andere Parijs Roubaix. Want toen was het verschrikkelijk slecht weer. En zag hij er niet uit door alle modder uiteindelijk. Uh, aan het einde van die Parijs Roubaix. Hoe anders is het vandaag met temperaturen die de 20 graden aanraakt? Uh, de, de zon die schijnt. En de stof in plaats van de modder in de hel van het noorden. Het peloton rijdt 1 minuut en 55 seconden. Op dit moment achter de kopgroep van volgens mij nog steeds elf renners. Waar we in ieder geval hebben gezien dat Maarten Cialingi een prima indruk maakte. Rijdt steeds goed vooraan in die kopgroep. Doet goed zijn beurten mee. En kiest ervoor om steeds als een van de eerste de kasseistroken op te rijden. Dan heb je het beste overzicht. Dan kun je goed je pad kiezen, je spoor kiezen. Weet je in het midden het beste van die kasseistrook. Want hoe meer de kant je ingaat, hoe groter het gevaar er is dat je een kiezeltje raakt. En dat je een lekke band krijgt verder in die kopgroep. Twee renners dus van Domein. Tegen Formalotto ploeg André Grijpel en de Fransman Boucher ploeg die zonder een echte uitgesproken kopman is gestart. Want Philippe Gilbert is hier niet aanwezig. Die richt zich bijvoorbeeld op de Amsterdam Gold Race van volgende week. En daardoor zijn het eigenlijk allemaal vrijbuiters in die tweede grote Belgische ploeg. Waar we ook Jurgen Roelands in het peloton veel werk zagen doen. Roelands dus in het peloton. Die andere twee in de kopgroep waar ook nog naast Maarten Charlinghi Koen de Kort mee zit. Namens Kiel simano een van de twee Nederlanders dus in de kopgroep. De Nederlanders laten zich goed zien en Coen Kort kan dit werk ook. Zeven jaar geleden won hij parijs roubaix bij de belofte. Maar als professioneel rijder heeft hij nog niet echt super uitslagen kunnen rijden in parijs roubaix Bij het peloton lijkt ook de rust ietsje weergekeerd. Nadat we een kwartier geleden een fase hadden met alleen maar valpartijen en lekke banden. Slachtoffers daarvan, onder andere de Australiër Bedenkoek. Die onderuit ging net voor de ploegleiderswagen van Team Sky. Maar gelukkig was Steven de Jonge heel ad rem. En trapte die gelijk op de rem. We weten alleen niet of Bedenkoek inmiddels weer terug dus wij komen sluiten in dat peloton. Peloton wat weer een behoorlijk groot pak met renners is geworden. Zij hebben inmiddels de twintigste zone er ook op zitten. De bidons worden aangepakt. Er wordt gedronken. We zagen Sebastian Langeveld goed voorin zitten in dat peloton. 19 stroken zijn er nog af te, af te raffelen. Zijn er nog te bereiden. 109 kilometer nog te gaan. En de voorsprong van de man aan de leiding bereikt een hoogtepunt. Twee minuten. Zo hoog was de voorsprong nog niet. Beste Wersterbune van Max, Omroep Max, vanuit Rotterdam rechtstreeks sinds vanochtend 11 uur. Naar aanleiding natuurlijk van de marathon die wat de wedstrijd atleten betreft zijn ontknoping wel heeft gehad. En die houtkamp met een, met een terechte winnaar neem ik aan, zeker bij de mannen en ook bij de vrouwen. Uh, een winnaar vind ik meestal zeker met de marathon terecht. <clears throat> Ze hebben er hard voor moeten knokken. Alle heren Wilson Chebet, de Keniaan, 2 0 27 jaar. Het is een geweldige tijd hoor ook. Gewoon in de wereld, we je toch weer bij, in ieder geval dit jaar alweer bij de allerbesten. Koen Rijmakers, uiteindelijk achtste geworden toch nog toen alles, alle stofwolken opgetrokken waren. Wel teleurgesteld, 2-13-41, wel de beste Nederlander. Maar hij had veel sneller willen lopen. Goed, tweede plaats voor Kibrutu was een mooie finish Tussen die twee, uh, niet zo mooi als uh, een paar jaar geleden toen ze met z'n zij aan zij over de finish kwamen. Derde plaats De Chaza uit Ethiopië, maar echt fantastisch zoals Hilda Kibet heeft gelopen vandaag. Tweede achter Ongori, een Keniaanse die voor het eerst een marathon liep. Uh, Hilda Kibet heeft laten zien, inderdaad we hoorden het uh, Gerard Nijboer al zeggen, de bondscoach, dat wij volgend jaar ijzers in het vuur hebben in uh, ...in Londen bij de Olympische Spelen. Want voor Hilda Kibet, die nog nooit echt lekker een marathon heeft gelopen... ...is dit toch wel heel erg belangrijk dat ze dat op deze manier heeft gedaan. Het ja, dat is mooi. En het is natuurlijk ook heel belangrijk... ...deze marathon op weg naar de Olympische Spelen van, ja. van volgend jaar natuurlijk. Ja, we hebben ook nog wereldkampioenschappen. Die yes. zijn in Zuid-Korea dit jaar. Maar daar zullen we de meeste toppers niet aan het werk zien. Dat heeft te maken met tijdsverschil. Dat heeft te maken met een heel ander land. Uh, het is eind augustus, begin september. Men kiest dan toch liever voor bijvoorbeeld de Marathon van Amsterdam... die in die periode begin oktober wordt gelopen. Ook een hele snelle overigens, uh, waar we nog wel wat mensen aan het werk zullen zien. Dat is ook een hele belangrijke reden waarom ze niet naar het WK gaan. Want het WK gaat echt om plaatsing, hè, nummers 1, 2 en 3. In wat voor tijd maakt niet uit. En in Amsterdam kun je met want die zijn er niet op een uh, wereldkampioenschap, kun je toch zorgen voor een goede tijd. En zo'n jongen als Koen Rijmakers wil nog graag één keer proberen... om onder die twee uur en tien minuten te komen om toch naar Londen te gaan. Ja, Is dat, is dat een opgave die te doen is voor hen? Tuurlijk. Koorijmakers heeft laten zien dat hij heel sterk is. Hij zal vast weer teruggaan naar Kenia om op hoogte te trainen. Om heel hard te trainen. Die gaat echt nog zijn best doen om zijn kunstje te tonen. Hij is begin 30. Hij, heeft nog, hij is echt in de kracht van zijn leven. Dat is wel iets opvallends in deze marathon van Rotterdam dat de, de toppers allemaal zo jong zijn, 1, 2, 23 jaar. Uh, als je kijkt naar een jaar of tien geleden, dan waren de toppers allemaal rond de 30, soms boven de 30. Uh, je ziet duidelijk een verschil dat ook de jonge jongens uh, aan marathonlopen zijn gaan doen. Jij kent het programma Langs de Lijn? Ik uh, het heb het wel, wel eens van gehoord, ja. Even, <laughs> ja. Twan van Peperstraten zit klaar in Hilversum, in de studio daar. Dag Twan, goeiemiddag. Goeiemiddag, goedemiddag. goedemiddag. Om zo dadelijk te beginnen samen met Tom van Hek aan de 4 uur, de marathon van zondag, de sportmarathon. Maar jij bent een marathonloper. Wat, twan, uh, uh, waar heb jij het laatst gelopen? Laat ik daar beginnen. Nou, ik loop eigenlijk alleen maar de marathon van New York. Die ga ik voor de derde keer uh, lopen dit jaar in uh, november. En uh, als voorbereiding daarop de Dam tot dam loop. Dus uh, eigenlijk ben ik uh, wel een regelmatige loper door het jaar, maar wedstrijden loop ik maar heel weinig. Ja, kun je eens uitleggen, Twan, wat, wat de passie is uh, waardoor je aan marathons begint? Nou ja, bij mij was het eigenlijk meer dat ik uh, door mijn werkzaamheden weinig in teamverband kon sporten. En uh, daardoor ben ik meer voor, voor mezelf gaan sporten en uh, steeds meer buiten gaan lopen. En op een gegeven moment zoek je daar toch ook een beetje een, een uitdaging. En toen dacht ik van, nou ja, New York vind ik een geweldige stad. Uh, van de marathon had ik al gehoord, 2 miljoen mensen langs het parcours, daar wil ik wel eens een keer bij zijn. En toen heb ik het als uitdaging een keer uh, aangenomen om, om, dat, om dat te gaan lopen en... Uh, ik moet zeggen, ik heb het in een flow gelopen en ik had daarna ook bijna nergens last van. Ik vond het fantastisch om mee te maken. Dit ruikt naar nou meer, dacht ik. Uh, maar ja, afgelopen jaar deed ik het weer en toen viel het eigenlijk maar bar en bar tegen. En toen heb ik ook uh, twee weken lang uh, niet meer kunnen lopen daarna. Dus, uh, die, maar in ieder geval, de, nee. de passie nee. zit hem vooral ook in de stad. Ja, maar ik vroeg me wel af, als je die 42 kilometer en nog wat loopt... zie je nog wat van de stad onder het lopen... of ben je zo geconcentreerd bezig om voet voor voet uh, verder te krijgen? Nou, je ziet toch wel redelijk wat van de stad. Hoor. Ik bedoel, uh, je, je wordt echt gemotiveerd door, uh, door de mensen in de verschillende wijken... Uh, waar, waar je komt. Uh, en en ja, die, die 2 miljoen mensen, 200 beentjes langs het parcours. Dus je, je wordt wel gemotiveerd. En het moment, na uh, ruim 20 kilometer, als je First Avenue opdraait daar, uh, bij Manhattan, ja, dan, dan, dan, dan heb je echt wel het gevoel van je loopt hier in, in, in een stad. Ja, tenminste, waar, waar ik, ik echt alleen maar kippenvel bij krijg. Ja, en doe je het ook voor de tijd? Uh, is, dat, is dat een drijfveer? Nee, nee, nee, nee. Ik ga hem ook in november alleen maar lopen voor een goed gevoel naar aflopen. En of ik dan uitkom op 4 uh, uur of 4 of uur 30. dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar uh, ik hoop me niet op een, op een lekkere manier uit te lopen... En dan heb ik al genoeg voldoening. En, uh, ja, het was ook heel mooi na die eerste marathon. Niemand had mij verteld de emotie die je krijgt als je het hebt volbracht. Wat, wat, er, wat er gewoon met je, wat met je, je gebeurt. Wat is dat Wat gebeurt er? Nou ja, je wordt eigenlijk overmand. Noem eens je, wat. Je, je, je, je, nou, bijna, bijna tot tranen toe. Dat, dat klinkt heel, heel, heel gek misschien. Maar dat, dat, uh, dat je eigenlijk iets wat je jarenlang er eigenlijk voor onmogelijk hebt gehouden. Dat je to, dat toch na een aantal maanden training voor elkaar krijgt. Om dat, om dat te lopen, dat je gewoon het gevoel hebt van... ik heb het gewoon gedaan, die marathon volbracht ja. in New York... met dat golvende parcours, wat, wat, ja, wat eigenlijk ook nog wel wat extra zwaar is... Uh, vergeleken met andere marathons, dat je dat gewoon hebt volbracht. Dus dat, uh, dat vond ik wel een heel prettig en mooi gevoel. Ja, ja nou dat, dat kan ik me voorstellen, daar is niks pathetisch aan. Ik bedoel, je hebt daar veel in geïnvesteerd, je hebt uh, ver gereisd... en je hebt het evenement voltooid. Dat is, uh, dat is een kroon op een... Uh... Op een atletiek carrière, zou ik zeggen. Ja, ja, en het mooie is dan ook nog een keer in New York... Ja. met al die gekke Amerikanen. Dan doe je natuurlijk die medaille om s'avonds als je de stad ingaat. En, uh, en iedereen spreekt je dan maar aan. Oh, you did it. You ran the New York Math. En, en ja, dan word je bijna als held binnengehaald. Terwijl je denkt, nou ja, ik niet alleen. We hebben het met 35.000 mensen volbracht. Dus uh, zo alleen sta ik hier ook weer niet. Maar goed, dat is in ieder geval wel een lekker gevoel. Mooi. Nou, ik wens je een mooie middag. Uh, met onder andere... Utrecht Feyenoord, meen ik. Ja, ja he, is, uh, Kees Twente Roda, Ajax, Groningen, Utrecht uh, Feyenoord, ja. wat je al zei, PSV, Heerenveen. En natuurlijk veel Parijs-Roubaix, Dus uh, ja, oh, mooie ja. sportpiddag Ja, dat te heb ik gehoord, ja. ja. Nou, ik ga luisteren. Dankjewel, Twan van Peperstraten. Uh, Jules van der Wart. Jules, uh, laatste rondje, Kool singel. Ja, laatste rondje. Nou ja, voor heel veel nog niet hoor. Die moeten nog wel een paar kilometer, misschien wel een kilometer of tien. Maar uh, ja, de drie uur zit er bijna op. En uh, ja, het is een internationaal uh, deelnemersveld hebben we hier. En ik sta naast Elske uit België. En jij hebt uh, in 2:40 en nog wat gelopen, hè? Ik heb 2 uur, 50, uh, 2 uur 49 gelopen. Ik kwam onder de 2 uur 50. Mijn vorige persoonlijke record heb ik gelopen afgelopen jaar in Eindhoven. Dat was 2 uur 53 en dus vier minuten eraf. Ik ben heel blij dat het gelukt is. Want je hebt niet in je eentje gelopen, je had drie mannelijke hazen bij je. Ja, die hebben mij al, uh, al, al heel veel wedstrijden begeleid. Dat is uh, mijn trainer en dan uh, ja, zijn neef en, uh, en nog iemand die dat heel graag doet. En ik ben heel dankbaar dat die dat altijd willen doen voor mij. Wat betekent het voor jou onder de 2,50 lopen? Ja, dat is geweldig, geweldig. Ik ben heel blij, heel blij. Want het is toch, uh, ik vind het toch wel een hele knappe tijd voor een vrouw. Er zijn er niet al te veel die dat lopen, dus ik ben heel blij. En uh, hoe vaak loop je een marathon? Is dat, uh, hoeveelste heb je er uh, nu achter de rug? Um, dit was mijn vijfde marathon en ik heb vorig jaar heb ik er twee gelopen, ook Rotterdam en Eindhoven. Nu terug Rotterdam en de bedoeling is terug Eindhoven dit jaar, dus uh, twee marathons per jaar. Je woont ook in België? Wat je? toch in België? Ja, maar ja, ja, de marathons in Nederland zijn beter. Vooral beter georganiseerd. Heb je wel eens een marathon in, in België gelopen? Ja, mijn eerste twee marathons heb ik in, uh, in Brussel gelopen. Ja. En wat is dan het verschil met Rotterdam en Eindhoven? Ja, Rotterdam is veel groter natuurlijk. Eindhoven is een beetje kleiner, uh, maar het is allebei geweldig georganiseerd. Dus uh, het parcours is, vind ik ook hier, zwaarder dan in Eindhoven. En uh, wat, wat is je doel? Uh, ga je dit jaar nog een marathon gaan lopen of misschien een 10 kilometer? Ja, normaal gezien terug in het najaar Eindhoven, maar omdat ik elke keer mijn tijd kan blijven verbeteren, dat, uh, dat weet ik niet of dat gaat lukken. Dus uh, dat zullen we een beetje moeten zien. Als we niet gekwetst geraken en uh, dezelfde progressie kunnen maken... dan zitten we een sneller een tijd er misschien nog wel in een eind over. Ja. Inmiddag een pintje drinken met Eren. heren? Een klinker aan alcohol. <laughs> een stukje chocola. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Om de suikervoorraad weer uh, op niveau te krijgen. Onder de 2,50. Collega Andy Houtkamp en ik verbaas ons over zo'n strakke tijd... voor iemand die uh, recreatieloper mag uh, worden genoemd. Dat is een tijd met perspectief en weer een barrière die door deze mevrouw, een persoonlijke barrière die geslecht is. Ik dank onze gasten die vanaf vanochtend 11 uur hier op het Stadhuisplein aanwezig wilden zijn. Ik hoop dat u het ook een beetje aardig hebt gevonden. De sport krijgt een vervolg natuurlijk zometeen bij de collega's van NOS langs de lijn. Vanuit de zonnig Rotterdam krijgt u van onze hele equipe de hartelijke groeten en nog een mooie zondag.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 dicht maar Dit is Radio 1